Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Britse wielrenner Chris Froome is zo goed als zeker de winnaar van de Tour de France van dit jaar. In de tijdrit van vandaag in Marseille nam hij verder afstand van zijn directe concurrenten Bardet en Ouran. Froome won de tijdrit niet. Hij werd derde achter de Polen Botnar en Kwiatkowski. Morgen is de laatste rit die traditiegetrouw eindigt op de Champs-Élysées in Parijs. Op een camping in Winterswijk is een Duits stijl aangehouden dat zijn drie kinderen verwaarloosde. Nederlandse kampeerders vonden vannacht een sterk vermagerd Duits jongetje in hun voortent die de koelkast aan het eten was. Toen de gewaarschuwde politie polshoogte ging nemen bij de caravan van het jongetje probeerde zijn moeder via het raam te vluchten. Ze kon worden aangehouden samen met de vader. De vrouw bleek in Duitsland nog een celstraf te moeten uitzitten. In de caravan waren nog twee jonge kinderen en twee honden. Voor hen is opvang geregeld. Volgens de beheerder van de camping logeerde het gezin al een maand op de camping en was hem niets vreemds opgevallen. Er zijn ruim 30 tips binnengekomen bij het onderzoeksbureau dat wil aantonen dat tenniscoach Mark de J. niet de moordenaar van zakenman Koen Everink is. Gisteravond ging de site tipons.nu de lucht in. Voor de gouden tip heeft de familie van de J. een beloning van 40.000 euro uitgeloofd. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat de J. Everink wel heeft omgebracht. Onder meer omdat het bloed van de zakenman in zijn auto is gevonden. Maar Mark de J. houdt vol dat andere Everink hebben vermoord. Zij zouden de J. daarna hebben ontvoerd. De Amerikaanse acteur John Heard is overleden. Hij speelt in tientallen films, maar is vooral bekend als de vader van Kevin in de Home Alone films van begin jaren 90. Heard speelde ook in tv-series. Hij werd genomineerd voor een Emmy Award voor een bijrol in de maffia-serie The Sopranos. Heard werd doodgevonden in een hotelkamer in Californië. Hij is 72 jaar geworden.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 Staar, ik ben jouw. Naar de woorden promisshij. Goed, dat niet is een beetje ziel. Dit is het hart dat het goed en dat dat Sprezier je wat doe dat ze doe broeien, dat dat ze doe S'tasso, owe godinne bezmene ti doniele. Każeś mi nie to moje stwar i da twoi na ile ci promas zachter. Dobroda, mijne kobecia zło. Owoje, serce moje weczmie zimie. Dobroje, das i dobro, bilo przyjada. Niks is goed, niets is goed. dobro is niet goed, het is niet goed. Het is niet goed, het is niet goed. Het is niet goed, het is Dobro da niet neko koe meer zlo, ovo je het moje već meer dobro je dat si dobro bij dat Si het zinken, de neka si dobro de gunga, de gunga, de gunga, je gunga, de gunga, de Dobro de gunga, si dobro de gunga, Si dobro in the zo, dat was het dan, de formatie uh, Lexington en uh, Dobrodadnie. En uh, ja, ja, feetje, uh, zo, ja, zo was het. Ja, en uh, we gaan lekker verder en welkom in de tweede uur van uh, Entertainment for You. En dat hier bij ZFM Zandvoort. 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk de DAB Plus en 24 uur per dag. Ja, op tv tekst. We gaan uh, verder met uh, deze grote hit van uh, ja, Justin Bieber en uh, Louis von, uh, Fonsi en uh, Daddy Yankee. Ja, ik, ik kom niet eens bij mijn woorden. Despacito dus. Blijf lekker luisteren.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 I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever cuando -no esté contigo poquito, poquito. A boca, <muchas> <tus lugares favoritos, muchas> Pasito a pasito, suave suavecito <muchas> Nos vamos pegando poquito a poquito Que enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta poquito. provocar tus gritos <muchas> Y que <muchas> olvides tu apellido <muchas> Despacito ja, en dat was hij dan Despacito. En dat allemaal met uh, Daddy Henke. En uh, Louis Fonsi. En natuurlijk, uh, ja, Justin Bieber. En uh, ja, ik ga een plaatje draaien speciaal voor mijn vrouwtje. En uh, ja, ik weet dat ze mooi vindt. En dat is uh, Zelko Joksomovic. En hebben ik het over Lani Mooie. Deze is voor jou, Zelka. Na te pomislim, bojim se da te opet zavolim. U modre usne zarien zude, da pravu bo zaboravim. La ne moje ovi dan. Samen met de oude mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie mooie Zolko Joksimovic uh, Jok en had uh, ah, het over Lanemoye. Ja, en dat, uh, ja, dat heeft te maken met, uh, met, uh, met, met, met, met uh, trouwerijen, ja. Zo is het. En dan zit je gewoon lekker verkeerd te drukken, ook nog. Nou, we gaan lekker verder met Tino Martin en uh, toch zal ik altijd aan je denken. Ik zou zeggen, een hele goede avond en zit u net uit eten. Eet smakelijk! Heb het nooit geweten, maar begrijp het meer en meer. Geluk zo snel vergeten, verdriet dat ik nog nooit zo'n zin. Maar dat ik iemand kon verliezen.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 Zo, en toen werd het stil. En dat was hij dan, André Azzens junior. En uh, ja, ik haal alles uit het leven. En uh, ja, je luistert nog steeds naar Entertainment for You. En we gaan een lekker plaatje draaien van uh, Drieke Zoekstra En ineens verliefd! Ik was jarenlang veranderd.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 is dat ineens bad. Oh, je vult mijn met liefde. Ik ben zo blij dat ik iemand heb gevonden, zoals jij. Want je weet.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 Een speciale nacht, met jou, Simon met jou. En was hij dan Alberto Nicolai en weet je wat? Nou, ik weet het. The Manhattans en kiss and say goodbye. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news.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 goodbye heerlijke plaatsen uit de uh, vergelopen jaren de Manhattans kiss and say goodbye en uh, ja naar mij ik uh, me heb laten vertellen hier vanavond in Zandvoort dus uh, ja is er heel wat te doen en daar, uh, ja, daar worden een aantal optredens uh, georganiseerd en ja ik heb me laten vertellen dat uh, deze jonge dame uh, daar ook aanwezig is Saskia Sulvo jij en ik ik zeggen, blijf lekker luisteren. Tot zeven uur ben ik bij u. Alles zou ik doen. Als jij maar niet zou gaan. Niets dringt nog door. Deze keer. Ja je niet staat al lang niet meer ja bent nog Zocht jij bij mij, alles doet nu alleen nog zin. Ik was verblieerd, was ik je dan al kwijt, want jij je ik staat al lang. Het blijft een heerlijke plaats. Saskia zoveel jij en ik. En we gaan, uh, ja. De drie op een rij van Fred Heij. Daar naartoe dus. Ja, en dat, uh, dat beginnen we daar beginnen we mee met uh, Savage en uh, Goodbye. De drie op een rij van Fred Heij. It might be hard to be lovers, but it's harder to be friends. Baby, pull down the covers, it's time you let me strangers in here. make love with me baby, till we ain't strangers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 Van Fred hey. en, uh, ja, We begonnen met Savage en uh, Goodbye uh, Als tweede Bon Jovi Met uh, Liam Rimes En Till We Are Strangers Anymore En als laatste natuurlijk Frank Gesten En uh, Let Your Sunshine En natuurlijk uh, ja, uh, Hadden we al geprobeerd om hem in de uitzending te halen Maar hier is hij dan Ronnie van Bemmo's en Ronnie Een hele goede avond Goedenavond Ja dat ging allemaal niet leuk. 1, 2, 3 Zach dat je al een keer gebeld hebt Ja <laughs> Hey, uh, even over je single. Houd je vinger op de knip. Of op je knip. <laughs> ja. Uh, ja. Verklaar je na. De. <laughs> Hij is niet autobiografisch. Hij, uh, ik heb zelf een gat en man. Dus, dus het is niet zo dat... Uh, bij ons is het uh, een omgekeerde wereld. Ja. Maar het is wel een beetje sneer naar... Uh, of sneer, het is een beetje met een knipoog naar... Uh, de man de roepen altijd van... Uh, mevrouw maakt ze veel geld op. Uh, Gaat ernaan. Dus een beetje met, met een knipoog daar naartoe. Ja, nou ja, dat is uh, algemeen, uh, algemeen bekend toch? Voor ja, jou ook? Uh, ja, uh, ik, ik, ik zeg niks, krijg ik het thuis weer op de boterham. Ze luistert zeker mee? <laughs> nou, ik, dat weet ik niet. Maar ik, ik neem de gok niet. <laughs> nee, gelijk ook. Hé, hey, uh, ja, je, je loopt al een tijdje mee natuurlijk. En uh, ja. precies 25 jaar volgend jaar. Ja, ik, ik weet in ieder geval heel lang, dus uh, <laughs> maar een beetje, ja, ik draai ook al een tijdje mee uit de piratenwereld natuurlijk. Uh, ja, ja we, is er nog iets uh, waar wij, uh, ja, wat wij kunnen verwachten van jou? Uh, ga je nog een, een, een verzamelalbum maken met uh, dergelijke uh, oudere nummers en eventueel ja, nog wat nieuwe ik, erbij? Uh, volgens mij, ja, volgens mij wil ik wel een avond doen. Sorry, je viel even weg, uh, Roy. Oké, okay, sorry. Uh, volgend jaar zit ik 25 jaar in het vak. Dus dan gaan we wel een, een, een, een feestje aan. Ja. Uh, een nieuw album, nee, daar dat ben ik eigenlijk even heb ik dat op een zijspoor gezet. Want voorlopig blijf ik alleen lekker singelen. Maar ik denk wel uh, met het jubileum dat ik een album uitbreng met uh, bestaande liedjes uit het verleden. Dus uh, gewoon een paar van de leukere liedjes. Ja, ik het ja gewoon een uh, echt een verzamelalbum met, uh, met de leukste nummers eigenlijk. Uh, de, ja. de beste de best van Ronnie. Uh, ja. Denk ik of zo. Ja, ja toch? Ja. Dus, uh, ik denk dat dat wel een leuk idee is, en dan, uh, daar gaan we naartoe. En voor de rest, uh, ja, er liggen natuurlijk weer ideeën klaar voor een nieuwe single. Ja. Maar het zal denk ik uh, ja, misschien eind september, begin oktober zijn. Oh, Oké, okay. hey, en uh, ja, waar, waar kunnen mensen jou vinden trouwens? Uh, Facebook, uh, Twitter, uh, noem maar op. Ja, natuurlijk Facebook, maar uiteraard ook. Uh, ja Twitter ook, maar natuurlijk door de website. De, de website van alle linkjes, de website is heel up to date, dus daar kun je echt alles, uh, alles vinden, alle informatie. Ah, oké. Okay. En dat uh, die website is? www.ronniemedije. www.ronnievanbemmel.nl. Ah, oké. Okay. www dus Ronny. Uh, ja, Ronny van Van Bemmel.nl. Ja. ja. Oké. Okay. Dus voor alle info, daar naartoe. Ja, en, en, en ga, ga je nog, uh, uh, zijn er nog optredens waar je binnenkort uh, ergens op het podium staat? Ja, morgen is ik wel wat verder uit de uur. Vandaag ben ik vrij. Oké. Morgen ik in, in Emmen, dus we moeten een stukje, uh, stukje rijden. Ja, dan uh, ja, gaan we richting Drenthe. Ja, dus ja. Uh, dat is wel weer leuk. Dat is voor een, uh, voor een grote radiozender daar. Oké. dat zijn wel weer leuke dingen. Nou ja, prima toch? Hey, uh, ja, uh, ja, YouTube kunnen we je ook uh, vinden, natuurlijk. Daar staan ook dergelijke uh, videoclips op en dergelijke. Uh, ja, van ja, alles eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. En, nou ja, je jubileum album zei je al. Uh, er zit er ook nog uh, een hele nieuwe single uh, aan te komen. Uh, ja, rond, rond de kerst of iets we we dergelijks. We nou, ik denk rond oktober. Eind september, begin oktober. Ah, oké. Okay. Dus met de, dus de kerst. De liggen er wel. Uh, maar nog niet concreet. Zo. Ah, oké. Okay. Voor een, voor een, er liggen wel ideeën voor een single, ik het zo noemen. Ja. Dus hoeven we hoeven geen kerstsingel te verwachten van jou? Dat zeker niet. Oké. Okay. <laughs> nee. Je houdt er niet zo van? Nee. Jawel hoor, maar uh, er komt zo veel uit dan. Ja, inderdaad. Ja, maar ja, ze uh, nee. zijn niet allemaal even mooi natuurlijk. In de ene houdt daarvan en de andere houdt daarvan. Nee, maar ik denk niet dat dat... Uh, nou, dat vind ik niet echt mijn ding. Oké. Okay. Nee, dat kan. <laughs> Hey Ronnie, ik ga hem draaien. Het kan nog net Dankjewel. eventjes voor de tijd van 7 uur. Helemaal goed. En uh, ja, ik zou zeggen graag tot de volgende keer. En uh, wie weet hier in de studio een keer. Dankjewel, en dat komt helemaal voor elkaar. Is prima. Hey. Goed, ook... goed weekend. Hoi, hoi. Doei, doei, doei, doei. <tied> Ik ben haar vorig jaar tegengekomen De allermooiste uit mijn dromen Altijd heel charmant en zo bescheiden En ze vroeg me of ze mocht blijven Ik ben toen met die lieve schat getrouwd Het heeft me nog niet één moment berauwd Maar één probleem dat wil ze maar niet zien Ze geeft meer geld uit aan ik nikko Verdien. Houd je vinger op je knip als je gaat trouwen Oh wat zijn ze, duur die vrouwen Voor je het weet is het gedaan met al je centen Even shoppen in zieke tenten ze had nog wel gezegd, ik ben tevreden Zonder luxe, met z'n tweeën Maar ze had mijn portefeuille snel gevonden En ze zei, ik ga een weekertje naar Londen Houd je vinger op, je knip als je gaat trouwen Ook al zijn ze, om van te houden Maar ik zou geen dag meer zonder kunnen leven Want ze hebben... Te geven. Ik had genoeg toen ik haar leerde kennen Totdat ze doorkreeg hoe ze moest binnen Ik had opeens geen geld meer in mijn zaken Maar zij een gast vol met hoge haken En toch blijft zij de liefste schat voor mij Want op zijn tijd, dan maakt ze me weer blij Maar man, en als je trouwt, bedenk toch goed wat ze allemaal met je centen doet Houd je vinger op je knip als je gaat vrouwen. Oh wat zijn ze, duur die vrouwen en Voor je het weet is het gedaan met al je centen Even shoppen, zieke tenten Ze had nog wel gezegd, ik ben tevreden Zonder luxe, met z'n tweeën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 Je la, la, la, la, la, la, la, la. Als je gaat vrouwen, houd je vinger op je knip. En die Het is weer tijd om op te snappen. Bijna 7 uur. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En uh, ja, volgende week ben ik weer een dagje vrij. Dus ik zou zeggen over twee weken hoor ik u weer. En zie ik u weer. Ik zou zeggen groetjes. Tot dan. Bye bye. En natuurlijk een heel fijn weekend.